Drie uur. Freddy van met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat ook de plaatsvervanger van IS-leider al-Baghdadi door de Amerikaanse troepen is uitgeschakeld. Trump noemde geen naam. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Al-Baghdadi kwam vorige week om bij een aanval van Amerikaanse elitetroepen op zijn geheime verblijf in Noordwest-Syrië. Op een camping in Arnhem wordt een grote controle uitgevoerd. Onder andere de Belastingdienst en de politie... bezoeken alle woningen op Oost-Tappen-Vakantiepark. Er zou prostitutie plaatsvinden en bedreigingen en drugs worden gebruikt. Volgens de gemeente Arnhem wonen er kwetsbare mensen en arbeidsmigranten. Een SP-raadslid noemde de situatie eerder dit jaar treurig en bijna onmenselijk. Op basis van de resultaten van de controle... wil de gemeente een beslissing nemen over de toekomst van de camping. De Japanse oud-vluchtelingencommissaris Sadako Agata Ogata is overleden. 92 jaar oud. Ze was van 91 tot 2000 hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties. De enige vrouw tot nu toe op die post. Ogata kreeg te maken met grote humanitaire rampen zoals de genocide in Rwanda, etnische zuiveringen in voormalig Joegoslavië en de vluchtelingenstroom tijdens de Golfoorlog. De huidige UNHCR-commissaris Grandi prijst haar als een visionair leider. Kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg is overleden. Ruggenberg werkte jarenlang als journalist voor diverse dagbladen. In 2006 stopte hij daarmee en ging hij voltijds jeugdboeken schrijven. Hij schreef vooral historische avonturenromans. Ruggenberg won verschillende prijzen... waaronder in 2017 de Thea Beckman-prijs voor zijn roman haaien Eiland... Rob Ruggeberg is 73 jaar geworden. Het weer, zonnig en droog. Alleen op de Wadden en aan de kust een enkele bui. Tussen graad of 11. Vannacht in het binnenland ligt de vorst. Morgen eerst hier en daar een mistbank. Verder droog en zonnig en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U heeft een bril nodig.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 Price tag. Verpissing. Rent voor Optimaal. Z. FM. One more drink, one more Bacardi. One more dance at this after party. We still going, going strong. Going, going strong.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 left you by